Kouk volgt Christian Wolf op. Die is afgetreden omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd geopend. De CDUer zou gunsten hebben aangenomen in de periode dat hij premier van neder was.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 Orlando Engelaar, het is 3-1 geworden voor PSV. Maar ik ga niet zeggen in deze knotschecke competitie dat die wedstrijd beslist is. 3-1, PSV leidt tegen Heerenbeen. Twente Feyenoord, hoe is daar Frank Wielaert? Nog een kwartier te spelen, en uh, er zijn een aantal wissels geweest. Kleiner Plet is erbij gekomen in de spits. Naast de Jong gaan spelen in de plaats van uh, Willem Jansen. En achterin Nicky Kuiper erbij voor de leger speelde Cornelis Twente moet een 1-0 achterstand goed maken in eigen stadion tegen Feyenoord. Krijgt Utrecht-Groningen nog een winnaar? Richard van der Malen. Vraag hem af, blijft een hele matige wedstrijd vanmiddag hier. Utrecht zet af en toe wel aan in de tweede helft. Speelt ook wat dwingende, dwingender dan in de eerste helft. Maar het houdt allemaal niet over. 1-1 nog steeds hier. En, en de vierde wedstrijd, oranje die, zwart uh, Oh, sorry. Ja. Is ja, vertel het. maar even. Vertel Ja, Azet Nak wordt zo meteen om half vijf natuurlijk nog gespeeld. Oké, okay, half vijf. En ik wil nog even naar het hockey. OZ Kampong, Oranje-Zwart Kampong, Team Steens. Ja, goed nieuws voor jou, Tom. Want Kampong is juist op 3-1 gekomen. Het was weer Sander De Wijn met een fantastische actie. Hij stelde Constantijn Jonker in staat om de 3-1 te scoren. Die passeerde Keeper Jennings is met een, met een uh, bekeken lopje. En zo is het 3-1 met nog acht minuten te spelen hier in Eindhoven voor Kampong. Gaan wij weer even terug naar Frank Wielaert in Enschede. FC Twente, Feyenoord, er altijd 0-1. En uh, nog een kwartier te spelen. Kleiner plet bijna, maar bijna telt niet. We gaan naar Andy, Eindhoven. Ik durf het nu wel te zeggen. Het is uh, gespeeld. Een prachtige goal weer van PSG En weer is de doelpuntenmaker Dries Mertens zijn achttiende van het seizoen. Zijn tweede van de middag. PSV laat zien dat het heus wel kan voetballen. Ik heb meeleid met Fred Rutte. Want de afgelopen weken lieten ze dat niet zien. Het kostte Fred Rutte de kop. Coop is nu aan het roer samen met Ernst Faber. En zien dat zijn hun ploeg het goed doet. 4-1. Mertens scoort. Het doelpunt tegen Heerveen. Uh, Wedstrijd beslist hier wel niet bij Frank. Nee, voorlopig nog niet. Met uh, 76 minuten op de klok. En Mulder die. Uh... De uittrap heeft. En op het moment dat De Jong eventjes dacht de ruimte te hebben om te schieten. Maar dat eventjes had hij eigenlijk al nauwelijks de kans om uit te halen. Twente tegen Feyenoord. 1-0 voor Feyenoord. Dus moet Twente wel aan gaan dringen nu. Zo langzaam maar zeker. Heeft Kleiner Plet natuurlijk ook net in de ploeg gebracht. Om dat te onderstrepen. De voorzet van Tindalli in de richting van De Jong. En dan Shatli. Oh, goede redding van Mulderzeg. Die krijgt er in de korte hoek nog een been tegenaan. Shatley schiet die bal in de lange hoek. Maar één been laat Mulder staan. En dat is genoeg om de redding te brengen. En te voorkomen dat Twente hier de gelijkmaker aantekent. Wel een hoekschop voor de Enschede'ers. Dat steeds meer aandring, Steeds meer kansen krijgt. Maar die bal nog niet voorbij Mulder heeft gekregen. Die zijn kooi verdedigd als een tijger werkelijk. En dat nu niet hoeft te doen. Want Reuseler kopt die corner wel in. Maar die kopt de bal hoog over zijn doel heen. En dan doet Mulder net of hij geen idee heeft waar de bal gebleven is. Die ligt al lang klaar op zijn doellijn. En als de jongen om dan helemaal netjes voor hem klaarlegt en besluit Mulder hem nog een metertje verderop te leggen... en zo nog een paar seconden te pikken. Dat hoort natuurlijk allemaal bij een wedstrijd als deze... waar de belangen groot zijn. En als Feyenoord deze wedstrijd wint... zich gewoon weer meldt bij de bovenste ploegen... en serieus mee mag gaan denken en doen om het kampioenschap en Twente dan een klein beetje afhaken. Maar wat is afhaken in deze fase van de competitie... als je nog zo dichtbij al die andere teams staat? Guidetti als een haas de hoek in probeert te voorkomen dat... Uh, een doeltrap overblijft voor FC Twente. Dat lukt hem. Twente moet gaan ingooien aan de linkerkant bij uh, Nicky Kuiper. Schatli, uh, daar moet de bal dan uiteindelijk naartoe. Doorkoppen in de richting van uh, de Jong. Dat lukt niet, hoeft ook niet, want uh, het is uiteindelijk Leerdam die de bal over de zijlijn heen kopt. Dus kan uh, Kuiper een klein beetje opschuiven richting de helft van Feyenoord. En nog een keer gaan gooien, nu richting de Jong. Hij uh, doorkoppen, nee, verliest ook het duel van uh, Leerdam. Uh, Brama schiet dan die bal een beetje lukraak richting het middenveld. Daar waar uh, Ola John eigenlijk wacht tot, tot iemand uh, van Twente daar die bal wil oppikken. Dat uh, lukt uiteindelijk niemand. En dus Feyenoord in balbezit. Mulder een klein beetje onder druk gezet. En uh, de bal diep gejaagd in de richting van Filena. Uh, 78 minuten zijn we onderweg. Twente moet een 1-0 achterstand goed maken tegen Feyenoord. Gaan weer hockey bij Tim Steens. Hooran je zwart kampong, Tim. Ja, zo zag je in de eerste helft geen goals. En nu zes al. Want er staat inmiddels 4-2 voor Oranje Zwart. Het werd uh, 4-2 door Bob Loy. Die een actie van uh, Philip Engels Engel, uh, heel mooi uh, afronden. En een minuut later was het uh, Mink van der Weerde van Oranje Zwart. Die de tweede strafcorner Kieselhard achter keeper Van Essen pushte. En zo uh, hebben we hier met de zes minuten te spelen. Is een stand van 4-2 voor Kampong. En ik moet zeggen, de Kampong mag dit eigenlijk niet meer weggeven. Even een kort rondje buitenlands voetbal. Wolves tegen Manchester United is inmiddels op 0-5 gekomen... door twee goals van Hernandez. In de kwartfinale van de FA Cup is de ruststand bij Chelsea... tegen Leicester 2-0 door goals van Cahill en Kalou. En nog even een tussenstandje uit Duitsland. Schalke staat daarna een half uur op achterstand tegen Keizer 1-0. Richard van der Maade bij Utrecht-Groningen. Dat is gewoon Nederlandse eredivisie, gelukkig. 1-1 nog steeds. Nog steeds 1-1, maar Groningen had echt op 1-2 moeten staan. Een fout van Herings, die zojuist is ingevallen bij FC Utrecht. Kai Herings. En die ging zomaar onder een bal door. Het was Stadits, die 1-1 kwam met de keeper van FC Utrecht, Roberto Fernandes. Maar via de paal en ook nog via de keeper ging de er uiteindelijk niet in. Daar had de Servië zijn tweede goal moeten maken van de middag. Het spel ligt overigens even stil hier in Utrecht. Want Soek de Koreaan, die ook is ingevallen in deze wedstrijd, ligt op de grond. Wordt nu wel weer overeind getrokken door de verzorger... En dan kunnen we denk ik zo dadelijk weer verder gaan met deze hele matige wedstrijd. Want dat is er toch vanmiddag. Er valt niet veel te genieten. Weinig hoogtepunten, weinig kansen. Utrecht probeert het wel in de tweede helft met iets agressiever spel. Het gaat wat beter over de zijkanten met Duplan en met Kali. Die overigens zojuist ook is gewisseld. Maar het houdt allemaal niet over. Drie, vier keer spelen naar dezelfde kleur is in deze wedstrijd echt een beetje te veel gevraagd. En ook FC Groningen, dat natuurlijk al weken van slag is. Bakt er heel weinig van in de tweede helft. Het eerste kwartier was eigenlijk het beste van de ploeg van Pieter Huistra. Met toen wat kansen. Toen ook de goal. De goede goal van Tadic. Maar veel meer hebben we niet gezien. Luciano, de keeper van FC Groningen. pompt de bal nu weer naar voren richting Texera. Ook onzichtbaar vanmiddag. En dan is het duwplan op. De eigen helft die kan overnemen namens FC Utrecht. Speelt de bal kort naar Assare. Assare die ook in de tweede helft eindelijk wat beter is gaan spelen. Nu een aardige beweging van Assare naar Van der Gun gaat de bal. Ook hij hebben we te weinig gezien. Ook hem hebben we te weinig gezien in deze wedstrijd. Vorige week viel hij in. Scoorde hem. Van der Gun meteen en in deze wedstrijd ja, wordt hij eigenlijk heel erg goed geschaduwd. Met name door Van Dijk, maar ook door uh, Sparf, de verdedigende middenvelder van FC Groningen. Nee, het houdt niet over in dit duel. Nog steeds is het 1-1, 82e minuut in Galgenwaard. Ga maar weer even terug naar Frank Wielaard, FC Center Feyenoord. 1-0 voor Feyenoord, 81 minuten gespeeld. Leerdam, uh, even de communicatie met Schaken. Die is er wel, de bal wordt uh, diep uh, gespeeld. Maar Kuiper zit er dan goed tussen, kan Twente weer overnemen. Balletje even terug naar Bosker. Bosker even aannemen. Onder druk gezet door Guidetti dan, maar de bal toch naar voren gespeeld. Is het uh, volgens mij Klaasie, die Hens maakt maar door mag. En dus uh, Feyenoord er weer af kan komen. Guidetti bal tegen het hoofd, dan lijkt hem ook tegen zijn hand aan te krijgen. En dan een uh, hoekschop. Ja, Hens uiteindelijk geeft Blom dan toch... Van uh, Guidetti, dat lijkt me uh, terecht. En dus de vrije trap voor uh, Twente. En uh, dus kan uh, de, Enschede, de ploeg uit Enschede weer van de goal afkomen. Tindal die even breed naar uh, Brama. De diepte gelijk maar weer gezocht bij uh, de Jong. Hele middenveld overgeslagen. De Jong wordt niet bereikt. En Vilena dan die overneemt voor uh, Feyenoord. En Leerdam die daar. Nee, het is uh, Schaken die daar uh, om zijn as draait. En dan uiteindelijk wel Leerdam vindt. Leerdam ook in de achteruit geschakeld. Om maar in balbezit te blijven richting De Vrij gespeeld. Naar uh, uh, Vlaar. Nee, dat is te risicovol. Alamadi gevonden, die staat vrij. Dan uiteindelijk toch Vlaar ingespeeld. En zo moet Twente steeds maar achter de man met de bal aan jagen. Nu dan de bal diep gespeeld richting Guidetti achter de verdediging van Twente. Daar staat Bosker goed op te letten. Plet verliest het luchtduel. En dan Chadli die dan zijn duel wel wint. En dan kan Twente toch komen met de bal voor Ola John. Heel veel tijd en ruimte om die basis goed te gaan geven. Vlaar komt weg voor de goal van Feyenoord, Kuiper die uithaalt en Mulder die de bal loslaat. Maar er is geen rebound voor FC Twente. Kuiper van heel ver en nu dan de bal ook onder druk zetten. Nog een keer Kuiper maar uit de draai, moeilijk geschoten. Hij valt ook randjes strafst Wilde daar graag ook zien dat Filena hens maakte. Maar deze keer gaat Blom daar niet in mee. En de bal uiteindelijk over de achterlijn gespeeld. En dus een doeltrap voor Feyenoord. Reuseler, de man van de goal. Maar hij plaatste hem wel in zijn eigen goal. Hij gaat er uiteindelijk af, Joshua John komt erin en we gaan naar Utrecht. E toch weer Cedric van der Gun die een hele belangrijke maakt voor FC Utrecht. 2-1 is het en de galgewaad ontploft in de 84ste minuut. Utrecht krijgt loon naar werken, speelt ook beter in de tweede helft. En het publiek klapt de handen stuk, want dit kon wel eens een hele belangrijke zijn voor FC Utrecht. De na-competitie dreigt natuurlijk en Cedric van der Gun terug op het oude nest is in dit duel dan toch weer heel belangrijk. Ik noemde hem zojuist onzichtbaar in dit duel, maar nu die dan toch weer heel erg belangrijk. De voorzet komt zoals Utrecht dat in de tweede helft uitstekend doet. Vanaf de zijkant. En dan komt Van der Gun van dichtbij. Helemaal vogeltjevrij. Kopt hij de bal erin. Utrecht staat thuis op 2-1. Wij gaan weer terug naar Enschede, naar Frank. 84 minuten onderweg. Twente Feyenoord 0-1 is de stand. Twente dringt aan, maar kansen krijgen is lastig. En Mulder is een verschrikkelijke weg. Heeft Twente al een aantal keren van de gelijkmaker afgehouden. Nu een vrije trap gegeven door Blom. Randje, eh, tenminste 16 meter van de achterlijn. Dat weet ik omdat de streep met het 16 meter gebied nou eenmaal gelijk ligt aan waar de bal ligt wel heel ver aan de linkerkant. John achter de bal. Ola John in dit geval legt hem neer bij de verre paal. Daar is Mulder opnieuw de baas in de lucht. Grijpt die bal en brengt Feyenoord daarmee weer uit de problemen. Hup naar voren die bal. Natuurlijk moet El Amadi er dan zo hard mogelijk achteraan. Brama is daarbij. Maar Brama verslikt zich dan bijna in het duel met El Amadi. Bijna is niet helemaal. Dus Bos erin gespeeld. En Tindalli. Tindalli met wat ruimte. Twente moet nu natuurlijk haast gaan maken. Zo in die slotfase van deze wedstrijd. En uh, Joshua John, daar uh, net in het veld gekomen. Uh, legt de bal eventjes terug naar Bengtson. Tindalli dan, die uh, de middenlijn oversteekt. En uh, zo uh, Shatli aanspeelt. Chatli volledig uit vorm krijgt geen bal lekker aan de voeten en krijgt ook geen bal lekker van de voeten. Het zit hem bepaald niet mee, de vleugelspelen, de creatieve spelen bij Twente. En uh, dat zorgt er ook voor dat Twente het heel lastig heeft gehad vandaag tegen Feyenoord. Vijf minuten officiële speeltijd nog. En Feyenoord nog steeds op voorsprong in Enschede met 1-0 tegen Twente. En in Eindhoven kunnen ze gewoon weer aan de titel gaan denken en die houtkamp. Natuurlijk, dat gebeurt in uh, bijna elke stad, elke week. Uh, de ene week word je afgeschreven, de andere week uh, ben je weer de grote titelkandidaat. Maar dit is wel imponerend, zoals Herenveen uh, aan de kant wordt gezet. Zeven jaar geleden voor het laatst dat de dubbel werd gewonnen, dus uit thuis. En uh, 5-1 was het snel naar Frank, hoor ik. Ja, want de wedstrijd is beslist. Cissé, net in de ploeg gekomen, krijgt de bal aangespeeld. Staat daar helemaal alleen met een uh, tegenstander in zijn rug... Blijft daar even goed staan wachten totdat hij de bal onder controle heeft. Draait dan weg bij zijn tegenstander en schiet de bal door de benen van Bosker. Dwars door het midden van de goal heen. En dan is de wedstrijd beslist. Vier minuten voor tijd Feyenoord op 2-0 in Enschede. En dat betekent dat Feyenoord deze wedstrijd gaat winnen. Wij gaan weer naar Andy. En daar scoort TSV de vijfde van de middag. Het is 5-1 geworden. Mentis de paai, als ik het wel heb, de invaller. Gekomen vooruit Blinker Mertens. Scoort eh, na een goede voorzet vanaf de rechterkant. Een eerste doelpunt van de middag en het wordt 5-1. Dat was het ook in het voordeel voor PSV in de uitwedstrijd in Heerenveen. Dus 10-2 over twee wedstrijden. Dat wilde ik vertellen dat zeven jaar geleden het voor het laatst was dat zowel uit als thuis door Herenveen werd gewonnen. Memphis Depay scoort zijn doelpuntje als invaller voor Dries Mertens. 5-1 PSV is weer helemaal terug. OZ Kampong, dat is iets rustiger. Tim Steens is het afgelopen ook. Ja, wel een Eindhoven. Ja, het is wel Eindhoven. <laughs> ja, maar Oranje-Wart is geen titelkandidaat meer, kan ik je vertellen. Want uh, de, zojuist heeft scheidsrechter Michiel Bruning afgefloten voor het einde. En het is 5-2 geworden voor Kampong. Het was nog een strafbal van Lawrence Docherty. De uh, Nederlandse international, hij scoorde uh, na een goed voorbereidend werk uh, van uh, Constantijn Jonker. De bal kwam op de voet van uh, Marcel Balkenstein en dat betekent de strafbal en terecht. En uh, doch, die scoorde die bal en zo is het afgelopen hier 5-2 voor Kampong. En Den Bos wint van Bloemendaal, dat is verrassend. Het Mark Lammers effect uh, daar bij Den bos. want hij zat op de bank vandaag ook bij Den Bos. En die wonnen van Bloemendaal, en dat betekent dat Kampong hele goede zaken doet vandaag met het oog op de play-offs. Ja, er zal toch een tegenvaller zijn in Enschede. FC Twente tegen Feyenoord. Frank Wilaard. Ja, tje. Jij zegt het. Ja. Is zal een enorme tegenvaller. Het publiek gaat ook redelijk massaal naar huis nu. Nog 2,5 minuut officiële speeltijd. En die 2-0 voorsprong voor Feyenoord. Een 2-0 gemaakt door Cissé. Heel sterk doelpunt van hem. En Twente, het offensief dat het had ontketend, dat is nu al gaan liggen. Het is nu nog plichtmatig dat die bal naar voren toe wordt gejaagd door Kuiper op het hoofd van Shadley. Shadley die dan doorkopt, maar Plet krijgt de bal dan nog wel bij de Jong. Maar de Jong, ja, je ziet ook gelijk dat het geloof daar ook wel weg is. Gaat niet meer serieus als die bal niet helemaal lekker valt, er helemaal hard voor. En Feyenoord ja natuurlijk in een zetel met die 2-0 voorsprong. Die kunnen nu rustig achterover gaan leunen en wachten of Twente überhaupt nog wel zin heeft om deze wedstrijd aanvallend uit te spelen. Bengtsson. Met uh, de lange haal naar voren. Want ze blijven het natuurlijk wel proberen. Richard van der Waal. Wedstrijd beslist in Utrecht. Want Gerns scoort voor de thuisploeg 3-1 in de 89ste minuut. Luciano op de grond verslagen. Virgil van Dijk met het hoofd tegen het gras. Mooie goal weer van Utrecht in de omschakeling. Utrecht dat beter speelt. Veel beter speelt dan in de eerste helft. Vooral kei en keihard werkt. En Gerns die niet al te gelukkig was in deze wedstrijd. Doet het dan uiteindelijk zelf. Gaat het strafschopgebied in. Bespeelt zijn directe tegenstander Evans En schiet de bal dan keihard in de korte hoek. En zo gaat Utrecht deze wedstrijd winnen. En gaan wij weer terug voor de spannende slotfase in Enschede. Naar FC Twente Feyenoord. Frank. Eén minuut nog. Officiële speeltijd. Mulder plukt zojuist een uh, hoekschop uh, uit de lucht en uh, jaagt hem nu naar voren toe. En daar is niemand van Feyenoord meer te bekennen. Dus uh, speelt hij hem rechtstreeks in de handen van Bosker. En die brengt hem dan zo snel mogelijk weer in het spel. Bengtson. Nou, dan ko kom maar weer met die lange bal in de richting van uh, De Jong. Leerdam in zijn rug. De Jong wint dat wel, uh, dan natuurlijk wel. En Ola John in uh, balbezit. Een schot van heel ver. En Mulder kan die alleen maar naast kijken, want veel meer is daar niet uh, aan de hand. De bal gaat echt een meter of 5-6 naast de goal van Feyenoord. En, uh, ja, Mulder had al heel weinig haast en heeft nu nog minder haast. Weet natuurlijk dat Feyenoord deze wedstrijd heeft binnengesleept. Deze drie punten zijn er. Zes punten voor Feyenoord dit seizoen tegen FC Twente gehaald. Dat is uh, sowieso een goed resultaat en Fijne doet gewoon weer uh, voluit met uh, de borst vooruit mee om uh, de titel. Zolang uh, in ieder geval de wedstrijd van AZ nog niet gespeeld is. Want uh, die kunnen natuurlijk ook weer een aardige voorsprong nemen op uh, de Rotterdammers als ze straks gaan uh, aftrappen. En uh, de lange bal van uh, Mulder wordt er opgevangen achterin door Benson Hup, Tindalli, probeer het maar richting de Jong. Doorkoppen op Plet. Die heeft dan in ieder geval wat ruimte om aan te nemen. Vlaar zit hem dan nog wel aardig dwars. En op het moment dat Plet dan de bal naar de zijkant speelt, lijkt Vlaar een overtreding te maken. Blom vindt het gewoon een ingooi van Feyenoord. En die wedstrijd, ja, die bloedt nu wel zo'n beetje dood. Je kunt er wel blessure-tijd bij trekken. Daar komen wel drie minuten bij. Die zijn zojuist ingegaan. We zitten dus in de blessure in Enschede. Daar waar Twente in eigen huis achter staat tegen Feyenoord. Rotterdammers gaan winnen. Het staat 2-0. En Utrecht gaat stijgen op de ranglijst, want ze gaan winnen van Groningen, Richard van der Made. Ja, een prima weekend voor FC Utrecht natuurlijk, terwijl het nu misschien 4-1 wordt. Want het kan niet op in de tweede helft, zeker natuurlijk in de slotfase met die goals van Van der Gun en Gerns. Maar in dit weekend verliest bijvoorbeeld VVV, dat één plaats onder Utrecht staat. En ook Ado Den Haag verloor vanmiddag van Ajax. En dat betekent dus dat Utrecht dat wel de volle winst pakt en nu via Assara bijna 4-1 maakt. Goede reflex van Luciano, dat Utrecht gewoon hele goede zaken doet. en mis Misschien wel die na-competitie gewoon zeker gaat ontlopen. Iedereen had dat eigenlijk ook wel verwacht dat Utrecht niet in de problemen zou komen. Maar het is natuurlijk een zeer wisselvallig seizoen tot nu toe voor de ploeg van Jan Wouters De Korne. kort genomen. In blessuretijd zitten we inmiddels bij de 3-1 stand van FC Groningen. Helemaal niets gezien in de tweede helft. Daar gaat Utrecht weer via de Moesje. Dat had inderdaad de 4-1 kunnen zijn. maar. De moesje krijgt zijn schoen net niet tegen de bal. En dus heeft FC Groningen nu weer even het balbezit. Maar Groningen, dat zit echt in de zorgen. Gaat deze wedstrijd ook weer verliezen. En komt dan echt in een moeilijke situatie terecht. Uit de laatste acht wedstrijden slechts één overwinning. Utrecht wint in eigen huis waarschijnlijk met 3-1 van FC Groningen. En FC Twente op weg naar de derde nederlaag in acht wedstrijden. Onder McLaren thuis tegen Feyenoord. Frank Wilaert. Ja, dat zijn uh, niet al te beste cijfers. En dan ook nog eens uh, die uitwedstrijd bij Schalke in gedachte. Die eigenlijk, uh, vindt men hier in Enschede, is weggegeven door de trainer. Door uh, niet de sterkste opstelling daar neer te zetten. Dat heeft hij vandaag tegen Feyenoord wel gedaan. Dat hielp eigenlijk niks. Maar uh, in ieder geval niet uh, aan de overwinning voor uh, FC Twente. 2-0 is het voor uh, Feyenoord. Er zit een diepende blessuretijd. Eén minuut staat er uh, nog te spelen. De vrije trap voor Feyenoord, kort genomen en uh, teruggelegd richting uh, Leerdam. Allemaal diep op de helft van FC Twente, dat dan weer wel. LMA, die lijkt mij buitenspel, maar mag door op de achterlijn. En dan uh, Tindalli die de bal wat ongelukkig wegwerkt, maar het lukt hem wel. Via Kuiper die uh, de nodige hulp biedt, Martins Indi stoomt op op de helft van uh, Twente. Iedereen is daar nu zo'n beetje. En nu kan Twente er dus uitkomen via Joshua John aan de rechterkant. Met heel veel ruimte. Wie van Twente zijn er allemaal mee? Plet is mee. De Jong is mee. Joshua John met de voorzet richting de tweede paal. Over iedereen heen. De Jong kopt hem dan nog in de richting van Plet. Die heeft een omhaal in De Shadley is net te laat. En uh, dan is de bal weer weggewerkt. Tindalli nog maar een keer erin pompen dan. Het is tenslotte nog geen tijd. En dan weer Mulder. Mulder is uh, de sterkhouder vandaag van... Uh, Feyenoord gebleken, wordt ondersteboven gelopen en dan fluit Blom deze wedstrijd af. Is Feyenoord de ploeg die hier vandaag wint? Ligt Mulder daar nog wel ah, geblesseerd op de grond. Ik denk dat hij lelijk terecht kwam hoor, bij die laatste redding die hij uit de lucht uh, haalde. Maar hij is wel de held van de dag. Op het moment dat Twente nog komt winnen deze wedstrijd hield hij Feyenoord op de been. De Rotterdammers winnen in Enschede 2-0. 2-0 dus daar afgelopen, ook Utrecht-Groningen 3-1. PSV Heerenveen, en die ook afgelopen? Net, net heeft Bossen voor het laatst gefloten. En we weten het allemaal volgende week, de 10.000ste uitzending van de Lijn. En wat een uh, heerlijke wedstrijd zit daarin. Namelijk Ajax, PSV. En PSV heeft laten zien vanmiddag door die 5-1 overwinning. Want dat is het uiteindelijk geworden dat PSV echt wel kan voetballen. Dat wisten we al lang. Ik ben ook benieuwd of er nu allemaal bussen richting de hert gaan, gaan om te juichen voor PSV... En uh, voor de man die dit toch allemaal heeft neergezet, want uh, Fred Rutte, daar moet ik af en toe toch aan denken. Koku, Faber nu op de bank, zien dat uh, de ploeg uit Eindhoven PSV met 5-1 uh, heeft gewonnen van Herenveen. Een mooie overwinning met goed voetbal aan beide kanten, maar Herenveen was gewoon een maatje te klein voor een heel sterk PSV. Vier uitslagen op een rijtje tot nu toe dus. ADO-Ajax 0-2, PSV-Heerenveen 5-1, twente Feyenoord 0-2 en Utrecht-Groningen 3-1. Bovenaan heeft dat tot het gevolg dat AZ 25 gespeeld heeft en 52 punten. Ajax heeft er ook 52, maar heeft al gespeeld, heeft dus 26 wedstrijden. PSV staat derde met 51 uit 26. En Twente is nu vierde met 48 punten uit 25 wedstrijden. Evenveel als Feyenoord, maar die hebben die 48 punten uit 26 wedstrijden. En evenveel als Heerenveen, die nu zesde staan met 48 uit 26. En onderin doet Utrecht een grote stap. Het gaat ADO Den Haag voorbij. Het gaat NAC voorlopig even voorbij. En komt gelijk met Heracles Almelo. Rond die twaalfde plaatsen staan op 30 punten. Even kort rondje buitenlandsvoetbal. Wolverhampton tegen Manchester United. is een Omiddels geëindigd in 0-5. Na een uur spelen staat het bij Chelsea tegen Leicester. Kwartfinale FA Cup nog altijd 2-0. En goed oranje nu is, komt er weer uit Duitsland. Want daar is de ruststand bij Kaiserslautern Schalke 1-2. En Klaas-Jan heeft daar zojuist gescoord. Vlak voor de rust maakte hij de 1-2 voor Schalke. Zijn twintigste alweer van het seizoen. Gaan wij vooruit kijken naar de wedstrijd die zometeen gaat beginnen... om half vijf AZ thuis tegen NAC Breda. Jeroen Elsof praat er alvast even over... met de trainer van AZ Gertjan Verbeek. Je doet nog mee voor het kampioenschap. Je staat in de halve finale van de Beker en je staat in de kwartfinale van de Europa League. Het leven als trainer van AZ uh, moet toch geweldig zijn? Ja, je maakt ook wel eens andere periodes mee. Dit, is, dit, is, dit, dit genereert een hoop energie en het geeft uh, plezier. En het is leuk om, uh, om uh, op drie fronten mee te doen. Voor mij ook uh, nieuw. En uh, ja, het uh, smaakt naar meer. Is het tijd om te genieten? Nou, je leeft wel van wedstrijd naar wedstrijd. Maar uh, we hebben donderdag uh, ook vanwege het vroege tijdstip. Daar ja, wel even van kunnen genieten in, in, in de rest van de avond. Maar op vrijdag ben je eigenlijk alweer bezig om je voor te bereiden op, op vandaag. Je ploeg oogt uh, al geruime tijd als een ploeg met vertrouwen. Groeit dat vertrouwen dan nog steeds naar prestaties zoals afgelopen donderdag? Of, of kan dat bijna niet meer? Nee, maar kijk, het enige wat, wat goed is voor het vertrouwen... dat zijn, uh, dat zijn overwinningen, dat is succes. Succesbeleving, nou ja, dat hebben wij regelmatig. En dan zie je ook dat een ploeg uh, vertrouwen krijgt en heeft... Thuis zijn jullie al in de competitie meer dan een jaar ongeslagen. Merk jij in je spelers zoiets van uh, kom maar op bij thuiswedstrijden? Uh, ja, nee, niet, daar, daar staan we helemaal niet bij stil. Wij, wij willen eigenlijk zowel uit als thuis uh, het baas zijn in eigen huis. Uit de statistieken blijkt wel dat we thuis daarin nog overtuigender zijn als uit. Nou ja, dat is ook niet zo raar, want dat is bij de meeste ploegen zo. Want je hebt dan toch de steun van je eigen publiek. Uh, het voelt vertrouwd eraan. Nou ja, dat zijn allemaal omstandigheden die er aan uh, meehelpen... dat je thuis toch vaak uh, wat, uh, een groter overwicht hebt al uit. Want het leeft wel he, in Alkmaar. Dat, dat merk je aan alles als je hier aankomt. Ja, maar ga kijk, als, de, de, de mensen waren natuurlijk sceptisch... na uh, een moeizaam jaar uh, onder, uh, met het afscheid nemen van, uh, van DSB. En uh, ja, dan is het er even afwachten hoe het allemaal uitpakt. We zien allemaal goede spelers vertrekken. Uh, allemaal jonge spelers doorkomen. Nou ja, en als dat, dat zo uitpakt, ja, dan zijn mensen toch al heel snel weer enthousiast. Die verloren bij NAC uit ongelukkig. Staat er nog een rekeningetje open voor, voor jou en je mannen? Nee, want die drie punten halen we niet weer terug. Hè. Maar uh, we, we zijn gewaarschuwd en we willen graag vandaag uh, drie punten bijschrijven op ons konto. En uh, dan zullen we moeten winnen van Nak. Het gaat over vier minuten dus beginnen in Alkmaar. De laatste wedstrijd uit de 26e speelronde AZ die nog altijd bovenaan staan tegen NAC. Er wordt ook gezwommen in Amsterdam, Bob van der Tak en hart gezwommen de afgelopen dagen de Maar Welke nummers hebben wij te goed en hebben we olympische aspiraties vandaag? Nou straks op de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Als de grote vier uit het Nederlandse vrouwen zwemmen, allemaal aan de start verschijnen. Ranao, Micromo, Jojo, Femke, Heemskerk, Marleen Veldhuis en Inge Dekker. En dat kan natuurlijk een prachtige race worden. Maar op die race moeten we nog even wachten. Die zal even na vijf plaatsvinden. Het ja, warm draaien zullen we het maar even noemen. Een paar sprintnummers hebben we gezien de afgelopen minuten. Onder meer Lennart Stekelenburg op de 50 meter schoolslag. Stekelenburg die een teleurstellend weekend heeft hier in zijn eigen Sloterparkbad op de... 100 en de 200 meter schoolslag. De Olympische kwalificatie miste. En dat was een zeer grote teleurstelling voor hem. En daardoor komt de druk voor hem volledig te liggen op de swimcup van Eindhoven. Het laatste kwalificatiemoment midden april. Voor Stekelenburg stond er nog wel de 50 meter schoolslag op het programma. Een niet-Olympisch nummer. En ook daarin ging het toch niet heel geweldig met Stekelenburg. Hij uh, moest de overwinning laten aan de Griek Sami Lidis, Het land uit Noorwegen werd tweede. En Stekelenburg tikte als derde aan in een tijd van 28-30. En die tijd viel ook niet echt mee. Voor hem is er dus nog een hoop werk richting die swimcup van Eindhoven. Eindhoven. Bij de vrouwen zagen we de finale van de 50 meter vlinderslag. Zonder Inge Dekker, de regerend wereldkampioen op dit onderdeel. Zij pakte vorig jaar in Shanghai zo verrassend het goud. Versloeg toen Therese Alzhammer. Dekker had zich... Wel geplaatst voor de finale vanmorgen in de series. Maar concentreert zich natuurlijk op die 100 meter vrije slag van straks. En liet Verstek gaan dus in deze 50 meter vlinderslag finale. Die gewonnen werd door Ingvild Sneeldal uit Noorwegen voor Trine Aljand uit Estland.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 I gonna walk all over you. Are you ready boots? Don't walking. Start walking. Dat is het commando van Nancy Sinatra natuurlijk. deze boots are made for walking. Radio 1. And O Show now. De hoofdpunten met Lieselot Thomsen. In Noord-Noorwegen hebben Nederlandse militairen samen met andere NAVO-militairen de omgekomen bemanning van een Noors legervliegtuig herdacht. Het toestel verdween donderdag boven Zweden van de radar. De wrakstukken van het Hercules-toestel werden later in de bergen teruggevonden. Vannacht werd duidelijk dat de vijf bemanningsleden het niet hebben overleefd. Bondskanselier Merkel is blij dat de partijloze Joachim Gauck vanmiddag door een grote meerderheid van het parlement is gekozen tot nieuwe president van Duitsland. Ze vindt Gauck kritisch en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 En de drie zusjes die gisternacht op een Franse snelweg werden doodgereden... waren kort daarvoor uit een trein gezet omdat ze geen kaartje hadden... melden Franse media. De meisjes van 12, 13 en 19 liepen daarna naar de snelweg A7. Een wegenwacht zei dat ze daar weg moesten gaan... maar hij wilde hen zelf niet meenemen. Daarom zou, daarna zouden de meisjes hebben geprobeerd de snelweg over te steken... en toen werden ze geschept. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Er valt lokaal nog een bui. De meeste wolken komen we tegen in het oosten van het land en in Noord-Holland. In Zeeland is het al een groot deel van de middag eigenlijk heel vriendelijk weer. Nou, de verschillen gaan verdwijnen en dat betekent dat het overal steeds vriendelijker gaat worden. Voordat het helemaal droog wordt zijn we al wel een eindje in de avond. Eh, maar vannacht uiteindelijk dus overal droog weer met steeds meer opklaringen. En dan gaat de temperatuur snel omlaag. Het koelt af tot net boven het vriespunt. En aan de grond zou het wel eens licht kunnen vriezen. Dan hebben we morgen een mooie dag met veel zon. In het binnenland ook wel stapelwolken maar die blijven vriendelijk. Neerslag zit er niet in. Temperaturen redelijk normaal voor de tijd van het jaar, zo'n 10 of 11 graden. En een meest matige wind uit een westelijke richting. De dagen die volgen, de rest van de week, steeds meer lenteweer. Volop zon vaak, geen neerslag en een temperatuur die geleidelijk oploopt... naar 15 graden of zelfs iets meer. Spot Radio. NOS. Op 1. NOS Radio. Ajax wint, PSV wint, Twente verliest, Feyenoord wint. Ja, we zijn benieuwd wat de koploper AZ doet. Thuis tegen NAC, Henk Kok. Ja, het kan nog een mooie finale worden aan het eind van deze zondagmiddag. AZ mag zometeen een vrije schop gaan nemen. En daar gaat zich ongetwijfeld voor melden. Elm, Elm die al tien keer uit dit soort situaties heeft gescoord. Een vrije schop ongeveer een beetje aan de rechterkant. 10, 15 meter buiten het 16 eh, meter gebied. Veel spelers vanzelfsprekend in het 16 meter gebied. Maar Elm wacht nog even met, eh, met die vrije schop. Dan gaat het handje omhoog. De vrije schop niet in één keer op de goal. Die wordt weggekoppeld door Gilletsen in het 16 meter gebied. En die kan nu overgenomen worden aan de rechterkant door Koenders. Koenders de verdedigen. Trouwens, de man die in de thuiswedstrijd, NAC-AZ, AZ een nederlaag bezorgde van 2 tegen 1. Ik kijk nog even naar de opstelling van AZ. Viergever is terug van een schorsing. Mooi Zander is nu geschorst, maar daarvoor speelde Rijnem. En nog even naar de middenveld positie Valkenburg speelt. En dat betekent nog steeds dat de Martens op de bank zit. NAC niet sterk in uitwedstrijden. Wel een succesje tegen Ajax. 2 tegen 2 en 1 wedstrijd gewonnen tegen NEC. Allemaal een vrije schop voor AZ. En nu heeft ongetwijfeld Gert-Jan Verbeek even gehoord en vooraf. Gaan aan deze wedstrijd. Ga nou niet denken na, na al die successen en na, na, na al die wedstrijden. De 43ste wedstrijd van dit seizoen: dat AZ moe is. Nee, succes maakt energie vrij. Dat is de slogan van uh, Gertja Verbeek. der Beek. een vrije schop voor AZ. Weer een meter of 10, 12, buiten het 6 meter gebied. Op dezelfde uh, positie. Daar gaat uh, Maher die gaat even sleuren aan de uh, arm van Bonifacio. En dan mag zij dus weer een vrije schop gaan nemen. Precies op dezelfde posities. Ik ben benieuwd of Elm dus een vrije schop op dezelfde manier neemt. Dat was niet zo'n geweldige vrije schop. Niet direct op goal gejaagd door de man die nu 100 wedstrijden voor AZ heeft gespeeld. Kan de bal in het 16 meter. gebied weggekopt door de Gilles. En dan denkt de Leurling de bal over te kunnen nemen. Maar die bal komt nog eens weer in het 16 meter gebied van, uh, uh, van uh, NAC. En dan kan eindelijk uh, NAC bouwen naar een tegenaanval. Dat dachten ze althans één via Boukari, Maar die hebben de bal alweer uh, verspeeld. En dan kan uh, de centrumverdediger van AZ. In dit geval is het uh, uh, Viergeven geven Die even breed heeft gepaard via een tussenstation naar Marcellus. En nu krijgt 4-geven de bal ook nog eens een keertje uh, terug. En dan gaat NAC dan gaat natuurlijk achter de bal kruipen. Er heeft puntjes nodig. Zeer zeker na de overwinning van Utrecht vandaag op uh, Groningen. Uh, Utrecht op 30 gekomen. VVV heeft 25 punten. En NAC staat op 28 punten. Weer de aanval van AZ over de rechterkant van het veld. Beres moet met een voorzet komen. Tussen lage voorzet en een 16-meter gebied. hij door, kan er net niet bij. Buitverdedigdigd. Kan Billens die bal nog eens een keer voorgeven? En gaat de 16 meter binnen. Om speelt El Axioui. En dan kan missing een altidoor. Nu knallen op de goal. Dat doet hij ook. Maar in handen van Ten Rouwelaars. We hebben gespeeld. Een dikke 4 minuten. En de stand in maar is 0-0. Noorvleur natuurlijk, en samen met de Dire Straits uh, Walk on Life. Ja, de Cup in Amsterdam, Sharon van Rauwendaal, is al zeker van Londen. Maar hoe staat het met haar vorm, Bob van der Tak? Ja, dat gaan we nu zien, want ze is bezig aan haar 200 meter rugslag. Het nummer waarop ze bij het wereldkampioenschap vorig jaar in Shanghai nog zo verrassend brons pakte. En uh, Van Rauwendaal is dus ook zeker wel een kandidaat voor een uh, medaille in Londen. Neemt nu wat afstand in de tweede 100 meter van de race van uh, Kira Toussaint. De vrouw in baan 5, de dochter van Yolanda de Rover. En uh, Van Rouwendaal staat er natuurlijk ook om bekend dat zij... Uh, ...altijd goed kan doorhalen in het tweede deel van de race. Zwemt altijd zeer vlak en boekt haar winst vaak op de laatste 50 meter. Daar is ze nu ook aan beland. Ze heeft inmiddels met ruim twee seconden afstand genomen van Toussaint. Annemarie Worst, een jonge zwemster hier uit Amsterdam, op de derde plaats. En Van Rauwendaal gaat dus de race gemakkelijk winnen. Het is alleen de vraag in welke tijd ze dat gaat doen... Bij het ONK waar ze zich kwalificeerden in december voor, het, voor de Olympische Spelen. Slom ze een tijd van 2.10.52. We gaan eens kijken of Van Rouwendaal daarbij in de buurt kan komen. Er is hard getraind door de ploeg van Jacques Verharen de afgelopen weken niet helemaal getaperd voor deze swimcup in Amsterdam. Maar 2.10.35 is in dat licht bezien dan toch een hele aardige tijd van Van Rouwendaal. Zij bevestigt dus haar goede vorm, laten we het zomaar noemen. Annemarie Worst wordt uiteindelijk tweede in 2.13.23. En op de derde plaats Hannah Miley uit Schotland... die ook weer eens present is bij een toernooi in Nederland. Zij tikt als derde aan in 2.13.68. Maar Van Rouwendaal wint dus de race in 2.10.35. En dat is voor haar de beste tijd van het seizoen. Koploper AZ uit Alkmaar tegen NAC uit Breda Henkok. Kok. Je hebt niet geroepen dat er al een treffer geweest is, hè? Nee, maar NEC is toch wel heel dichtbij geweest. Maar ik wacht even de aanval af van AZ. Nou, nu is de bal weer op het middenveld. Het was een behoorlijke kans voor de Luijks als de centerverdediger. En de AZ-verdediging was niet, dat was niet scherp. Even de voorzet weer afwachten. die is vanaf de linkerkant gekomen van Paulsen. En Altidoor gaat wel onderuit in het doelgebied. aanval is nog niet afgeslagen. Dus laten we nog even kijken. Die bal gaat weer naar de buitenkant. Beernis heeft de bal weer richting Cornevlag gespeeld. En nu moet die bal voorgezet worden. Kan Altidoor kopen. Nee, het is Luijks die de bal wegkopt. En dan is het dan toch die naam. Van Luiks noem. Die kreeg een hele aardige kans. Koens, dus de rechter verdediger, die kon opkomen. Paulsen die lette niet goed op. Palsen had hem natuurlijk moeten pakken. En toen gaf Koens een paas op Luiks. En Luiks kon zomaar doorlopen. Omdat 4-geven missie dacht aan buiten spel. Maar dat lette gewoon niet op. En Luiks van een nou, vrij scherp hoek schoot hij die, die bal voorlangs. Er had meer ingezeten voor NAC. De eerste grote kans in de wedstrijd was voor de mannen uit Breda. Marcel is in de middenlijn overgestoken. Aan de rechterkant van het veld. Hij geeft een lage voor. Voorzet. Daar kan Valkenburg bij. Valkenburg gaat onderuit in het 16-meter-gebied. Maar hij valt zelf helemaal niks aan de hand. En dan is die bal teruggespeeld door NAC op Koen. Dus naar de buitenkant, nu naar Boukari. En Boukari wordt op de hart gezeten door Elm. Dan zit Elm even naar zijn arm te sjouwen en te schorren. En dan zegt de Weger even, dat is gewoon een vrije schop. Heren 10, 15 meter over de middenlijn mag NAC een vrije schop gaan nemen. De eerste 5, 7 minuten waren zeer duidelijk voor AZ. Vele aanvallen op het doel van Terwra. Slechts één schot van Altidor. Meer heeft er dat uh, niet opgeleverd. Veel mensen ook bij N.S.C. achter de bal. Vanzelfsprekend natuurlijk. Koens met een diepe bal naar Bukari. Maar na gaat de vlag van de grensrechter omhoog. En is het vlagssignaal door de scheidsrechter overgenomen buitenspel. AZ zo meteen met de uh, vrije schop. AZ zou misschien tegen N.S.C. in de beginfase van de wedstrijd... een tempootje hoger kunnen uh, spelen. Het oogt allemaal uh, een be beetje aan de trage kant. Wel uitermate verzorgd. Maar her speelt die bal uh, even terug naar, uh, naar Rijnen... Reijnen dan in de voeten van Elm, de spielmachter vanzelfsprekend bij AZ. En Elm dan weer in de breedte naar de rechterverdediger, naar Marcellus. En is weer naar Rijnen. Zo wordt die aanval opgezet in de voeten van Falkenburg. En Falkenburg weer naar Rijnen. Ja, dat schiet niet al te zeer op. Ik heb het al gezegd, misschien moet het tempo een beetje hoger. Misschien iets meer beweging ook bij AZ. Om NAC nadrukkelijk in de problemen te brengen. Houdt uh, de die bal nog binnen? Jij houdt die bal binnen? Nee. Nee, zegt Weger. Heeft, die bal is over de zijlijn geweest. En dan gaat NAC ingooien. En kijk naar het scorebord. Ruim 12 minuten gevoetbald. Geen doelpunten. Het blijft spannend in de Nederlandse Eredivisie. De verliezers een beetje van dit weekend. Mag je toch wel Twente en Heerenveen noemen? Twente verliest thuis met 2-0 van Feyenoord. En Heerenveen ging in over met 5-1 onderuit tegen PSV. Uh, Heer Veen deed nog wel een tijdje mee. Het was 1-0 bij de Rust door Toivonen. Na de Rust werd het namelijk 1-1. Door naar eigen doelpunt van Pieters. Maar daarna ging het snel voor PSV. Mertens 2-1, Engelaar 3-1, Mertens 4-1 en Depay 5-1. Heer Veen is dus even afgehaakt, blijft op 48 punten staan in de eerdivisie. Ronjals na afloop in gesprek met collega Jan Holfs. Ron, in hoeverre waren jullie een beetje overdonderd in de openingsfase tegen PSV? Nou, behoorlijk. Want uh, eigenlijk kun je na de eerste 15, 20 minuten wel concluderen dat wij met 1-0 eigenlijk goed, goed wegkomen. Het ging te snel. Uh, wij wilden uh, wel, wel heel compact uh, op eigen helft uh, verdedigen en dan heel snel uh, eruit komen. Maar we zaten helemaal niet kort. En ze konden heel makkelijk er doorheen combineren. Als wij de bal uh, ja, uh, zelf veroverden, dan hadden we geen snelle oplossingen. En uh, ja, had een logische, logische voorsprong, pas in de loop van, uh, van de eerste helft ging de schroom er wat af en uh, kregen we meer. En kregen we ook onze kansen, moet ik zeggen. Alle duels werden ook door PSV gewonnen? Ja, nee, dat, dat is zo. En, uh, dus toch de, de handelingssnelheid lag bij PSV, uh, zeker in het begin van de wedstrijd. Uh, veel hoger dan, uh, dan bij ons en dat zie je in de duels dan ook terug. Is dat dan de motivatie bij PSV? Hè? De fase waarin ze hebben gezeten, nieuwe trainer, uh, grote wedstrijd. Of is dat dat jullie dan toch een beetje ja, langmoedig zijn? Nou, ik denk uh, geen van beiden. Ik denk dat, uh, uh, dat het toch een kwestie ook van kwaliteit is geweest. En, uh... Het is wel een beetje een, een vervelende conclusie... maar we hebben nu in topwedstrijden vijf keer 5-1 gespeeld. Eén keer 5-1 gewonnen van AZ en vier keer 5-1 verloren. En dan word je toch gewikt en gewogen. En in die, in die wedstrijden ja, dan delven we toch het, het onderspit. En er zijn wel fases in de wedstrijd geweest... dat we uh, de einde van de eerste helft... en uh, ja, ook dat als je dan op 1-1 komt... maar uh, uiteindelijk is het uh, te weinig geweest. En uh, Ik vond uh, de uitslag duidelijk en, uh, en ook verdiend. Nu verlies je... Um zou je de conclusie kunnen trekken van, ja, titel is heel ver weg. Ja, maar die titel daar, wij, daar zijn we wel vaak mee geconfronteerd, maar dat hebben we ook nooit uh, geroepen. Ik heb voor de wedstrijd nog gezegd van uh, ja, als het zo is dat we op een gegeven moment daar nog staan, dan, uh, dan moeten we het woord kampioenschap maar eens noemen, maar uh, ja, vandaag is het uh, gewoon hartstikke duidelijk en wij willen Europees voetbal halen en uh, ja wat dat betreft uh, was het voor ons denk ik een slecht weekend, want volgens mij heeft uh, Feyenoord heeft gewonnen, dus die staan weer uh, gelijk in punten, maar we hebben woensdag uh, kunnen wij laten zien dat we Mentaal weerbaar zijn en uh, dan hebben we de halve finale van de Beker weer tegen PSV. En dan zullen wij uh, duidelijk beter moeten zijn. En uh, ja, dan reken ik ook op de, op de steun van het publiek, want dat kunnen we denk ik uh, goed gebruiken. Ron Jans zei dat dus na PSV: Herenveen 5-1. Ook in Eindhoven was Tim Steens. Oranje-zwart tegen Kampong. Tim Steens zag jij. Je weet ook alle andere uitslagen met ook verrassingen. Ja, zeker. Er waren zeker verrassingen. Met de eerste maar te beginnen, want Den Bos de staartploeg won met 3-2 van Bloemendaal. Ja, Mark Lammers doet daar goed werk in Den Bosch... want hij speelde al eerder twee keer gelijk tegen Laren en Pinochet. En hij won nu dus van Bloemendaal. Het verschil op blijft nog wel groot met de nummer 1 en laat. Maar goed, dat zien we zo wel even. Den Bosch-Bloemendaal werd dus 3-2. Hurley-Pinochet 1-4 met twee keer Justin Reed-Ross, de strafcorner-specialist van Pinochet. Scharweide-Amsterdam 2-6 met twee keer... jawel, er is die taken takema uit de strafcorner. En rotterdam SJC werd 6-1 en Laren-HGC 1-2. En oranje-zwart-Kampong, ja, daar waren we zelf bij. Het werd 5-2 voor K na nou, 0-0 ruststand. Dus 7 goals in de tweede helft. En we praat even na met de uh, coach van uh, Kampong, uh, Michiel van der Struik. Uh, ja, Michiel, uh, gefeliciteerd. Een belangrijke overwinning vandaag. Gezien de ranglijst ook, hè? Ja, absoluut. We wisten dat we uh, vandaag weer een uh, goede wedstrijd moesten afleveren. En dat er misschien andere dingen konden gebeuren. Terwijl ik wel verwacht dat ook de andere ploegen bovenin zouden winnen. Dus het is eigenlijk wel een beetje gelopen zoals we uh, ja, hoopten. Had je verwacht dat Bloemenal zou verliezen van de mos? Nee, die had ik uh, niet standaard ingecalculeerd. Dat nee. kan een stuntje zijn, maar ik had, die had ik niet uh, meegeteld, nee. Ja, ik zei al, in de tweede helft de speelde je erg goed, uh, jouw team. Uh, met name als ik één speler uit mag halen, Sander de Wijn. Dat is toch heerlijk als je zo'n speler in je team hebt, hè? Ja, absoluut. Ja, nou, ik vond eigenlijk dat in de eerste helft ook wel een redelijk goede structuur speelde. En toen deden het voorin nog niet goed genoeg. En uh, ja, met Sander is het heel fijn hockey. Die kan onvoorspelbaar ergens tussendoor komen. En uh, ja, hij beslist ook gelijk met een uh, kans die hij krijgt. Dus dat is goed. Ja, als we naar de ranglijst kijken, dan gaan we zo meteen doen. Uh, ja, die play-offs lonken een beetje, maar ik geloof niet dat je dat woord al uh, in de groep hebt gebruikt, of wel? Uh, nee, dat klopt wel. Nee. We zijn uh, echt sinds de winter gewoon bezig om uh, het echt nu uh, structureel goed te doen. En uh, iedere wedstrijd gewoon onze zaakjes uh, goed voor elkaar te hebben. En als dat gebeurt, dan, dan zal je vanzelf winnen. Het is tot nu toe vier keer gelukt. Uh, de internationals van jou, je hebt er een, een paar, uh, uh, die zijn vanaf morgen met hun zelf al bezig. Is dat niet vervelend? Want dan ben je ze een paar keer per week kwijt. Ja, dat is uh, jammer, want dat betekent dat we met een kleinere groep trainen met een uh, paar goede spelers die er niet bij zijn. Dat heeft natuurlijk invloed op het niveau. En voor je structuur kan je natuurlijk wat minder goed trainen, dus dat is een nadeel. Maar ja, het is een afspraak die we al uh, een tijdje mm. geleden gemaakt hebben. En uh, ja, zo so be het. Uh, als we even naar die ranglijst kijken, uh, ik, ik zei al, uh, het verschil is nu vier punten. Uh, heb je nog een zwaar programma die laatste zes wedstrijden? Ja, volgens mij hebben alle ploegen eigenlijk nog wel een zwaar programma. Want als je op een gegeven moment tegen de ploegen moet aan het eind van het seizoen die onderin staan. dan zal je altijd zien dat die zo hard moeten knokken voor hun punten. dat zij ook uh, punten gaan pakken. En uh, ja, bovenin is het ook gewoon spannend. Dus uh, volgens mij zit er geen keekje tussen. Nee. Uh, tot slot, uh, Michiel. Uh, het is jouw laatste jaar bij uh, Je hebt drie seizoenen gedaan. En ja, misschien dat nu de play-offs gehaald worden. Is het niet jammer? Had je niet een jaartje door willen gaan nog? Ja, het is super dat het nu uh, zo goed gaat en uh, wat dat betreft ben ik daar heel erg blij mee. Maar ik zit uh, eigenlijk al vijf jaar bij kampen, drie jaar als hoofdcoach. En ik denk dat je niet de fout moet maken om uh, te lang te willen blijven zitten. En uh, ja, dan is het jammer dat het nu zo goed gaat dat ik dat misschien al volgend jaar niet de vruchten van pluk. Maar uh, laat het maar gewoon goed afsluiten wat mij betreft. Goed, we zullen het wel zien. Uh, Michiel, in ieder geval veel succes op weg naar die playoffs. Kijk, het stond nog even naar de stand. Amsterdam blijft koplopen met 34 punten. Rotterdam is tweede met 32. Derde is Pinoquet ook met 32. En heel netjes Kampong op de vierde plaats met 31 punten. Dan een klein gaatje naar de vierde plaats. Bloemendaal staat nu vijfde met 27 punten. En HGC is zesde met 19 punten. Ja, onderaan ik zei het al, Den Bos blijft vechten om niet te degraderen. Het heeft zeven punten, staat twaalfde. Daarboven Hurley met 14 punten. En daarboven Laren, die krijgen het heel moeilijk de ploeg van coach Roland Oldmans. Maar dat heeft 16 punten uit 16 wedstrijden. En we gaan meteen door naar AZ tegen NAC. Heeft AZ nog een beetje last van de inspanningen van de afgelopen donderdag tegen Ordinese, Henk? Ja, van inspanningen, daar wil Gert-Jan van Beek helemaal uh, niks van weten. Ik je nog een beetje te vroeg om, uh, om dat te constateren. Maar in elk geval vind ik wel in de gelichtzinnigheid en nonchalance bespeur ik bij die uh, ploeg van AZ. Zo kon Leurling zojuist tot een uh, schot komen omdat hij tot te grote afstand werd gedekt. Er stond niemand op zijn tenen om dat zomaar even uit te drukken en hij schoot voorlangs naar een uh, offensiefje van uh, AZ is ook al weggehept. konden dus in het 16 meter gebied. Knappe redding van Esteban. Knappe redding van Esteban, goed schot van, uh, van Milano Koeders. De man die een breda AZ ook al de das om deed met een 2-1 overwinning toen van NAC. Knappe redding van Esteban, zoals zojuist ook uh, ten Rouwelaar in de goal bij NAC. knap moest reageren op een afstandspoeier van Elm van zo'n meter of 25. Hij mocht er niet in, maar het was wel een moeilijk schot voor een doelman om dat te verwerken. Ik kijk naar de hoekschop van NAC. Aan de rechterkant Leurling brengt de bal in het 60 meter gebied. Uh, er wordt gekoopt door AZ en AZ kan die bal overnemen. Weggewerkt uit het uh, strafschopgebied. Maar dan weer overgenomen door de NRC. Omdat Altidore ook mee was uh, teruggekomen. Dit is El Akshaoui Die de bal naar de buitenkant speelt. Naar uh, Bukari. Bukari met uh, Marcellus tegenover zich. Hij moet die bal waarschijnlijk wel even terugleggen. Veel drukken van Marcellus. En die legt hij de bal ook terug. En dan kan uh, Luiks, of Butakin was het. Die kan nog net ingrijpen. Alvorens nou, dat uh, Holman uh, die bal oppikte. Nu is het dan uh, Luiks. Hij kiest uh, voor een lange bal uh, richting uh, Santi Kolk. Maar die bal die komt niet aan bij Kook. AZ hij heeft hem overgenomen. en met een enige ruimte bij uh, Berens. Berens... Ziet altijd doorlopen richting cornervlag aan de rechterkant van het veld. Maar dan is er ook meteen uh, hij tegenover zich. Weinig mensen op dit moment in het 16-meter gebied. Altijd door probeert er langs te gaan. Maar dan is er nodige assistentie en rugdekking. En is ook de bal uh, over de zijlijn te gaan, over de achterlijn te gaan door El Xui en dan gaat Elm dus de zoveelste hoekschop. Ik denk dat het de vierde of de vijfde hoekschop wel is van AZ gaan ze nemen. Er was even wat meer druk van AZ. En er werd ingeluid door het afstandsschot van Elm. Maar daarna nog weer het schot van Leuling. En de beste kans in de wedstrijd is nog steeds geweest voor Luiks van de NRC. De hoekschop wordt genomen. Elm breekt hem in het strafschopgebied. En daar kan Holmen, Die raakt die bal niet helemaal goed. Kan die bal geen vaart meegeven En dan is de bal een gemakkelijke prooi voor Tenraola, Doelman, NRC. En dan gooit je bal uit naar de linkerkant van het veld. Dat is, uh, nu krijgt uh, Leurling. Leurling heeft zich helemaal uh, terug laten vallen. Leurling de man bij NAC in de wedstrijden vorige week tegen PSV. Een 3-1 overwinning. Mooie individuele actie. Mooi doelpunt. En ook nog een assist op Kolk. Bal achterin bij uh, NAC. Legt hem even uh, terug uh, door uh, Luijks op Koenders. Koenders dan weer in de breedte naar uh, Bortekin. Bortekin en Luijks, dat is het centrale verdedigersduo bij NEC. Wordt de bal opgebracht weer naar de linkerkant. Uh, daar staat El Die was wat naar voren geschoven, maar daar zet, zet wat druk op de bal en dan is, even kijken wie dat is, dat is in dit geval, die bal gaat over de zijlijn, nee, teruggespeeld naar ten Rouwenlaar. We hebben gespeeld 21 minuten, 22 minuten, 0-0. Gaan we het hebben over Twente. Feyenoord eindigde in 0-2. 2-0 overwinning dus voor de Rotterdammers. Verdiend, ze waren echt de baas op het veld. Uiteindelijk Reuseler na de rust, eigen doelpunt. nauw gebracht door Guidetti en Cisse net ingebracht in de slotfase. 2-0 dus voor Feyenoord, dat het zo goed doet in topduels. We constateerden we al eerder vanmiddag Bas Ticheler. Praat erover met de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Is het eigenlijk nog een verrassing dat jullie ook hier weer gewoon goed spelen en winnen? Nou, als je dat in heel veel wedstrijden doet, is dat, is dat geen verrassing. Maar je moet het iedere keer maar weer laten zien. En, en dat initiatief en de durf en de lef moet je iedere keer maar weer, weer hebben. Nou, en daar hebben we wederom mee gestreden. En, en dan zie je wat er mogelijk is. En ja, daar zijn we heel blij mee. Ja, en dan is die blijdschap jou kennende uh, aan de ene kant. Maar aan de andere kant denk je, waarom kan dat dan niet tegen mindere tegenstanders thuis bijvoorbeeld? Ja, maar dat wordt, dat wordt ook iets anders, een ander, ander, ander idee van voetbal gevraagd. Uh, nu speel je natuurlijk heel compact en, en je zet op de juiste, men, juiste mensen druk en voorin druk. Dan, uh, dan is er een bepaalde agressiviteit tegenstanders die tegen ons wat verder teruggaan. Nou, dan moet je wat geduldiger hebben, dan heb je minder ruimte om, om, om je favoriete spelletje te spelen. Nou, dat is een ontwikkeling die wij ja, uh, door moeten maken en, en, ja, en daar hebben we nog wel eens problemen mee. Dat zal je uh, goed doen. Dat je kijk winnen is fijn, maar je bent ook de bovenliggende partij. Je bent beter. Dat zal je vooral goed doen. Ja, want uh, dit is een overwinning die, uh, die meer dan verdiend is. Uh, we zijn de strijd aangegaan waar het in het begin wel even moeilijk vond ik. En uh, we zijn in de wedstrijd gegroeid en hebben de beste kansen gehad. En uh, we hebben het beste veldspel gehad, want Twente heeft hoogheid. Eén moment van Chatli tweede helft uh, waaruit uh, die Mulder heel goed op zijn voet pakt. Hebben ze voor de rest niks kunnen inbrengen. En, en de diepte van een Janssen Janss, van een ver, die was er niet. We hebben vanuit een zeer goede organisatie gespeeld en hielden dreiging voor. Ja, en dan, dan is dit gewoon dik verdiend. En uh, daar zijn we wel heel trots mee. Als het goed gaat zeggen trainers toch na afloop ook altijd nog wel... Uh, van maar dit en dit en dit ging niet goed. Uh, ga je gang? Nou ja, uh, laat ik eens een keer niks zeggen. Ronald Koeman, snel door naar Utrecht. Daar won FC Utrecht met 3-1 van FC Groningen. Hij maakte de verlossende 2-1. Vorige week was hij ook al trefzeker. Cedric van der Gun. Zo Cedric, ja, je bent weer het mannetje. Ja, in ieder geval weer een doelpunt, dus dat is lekker. En uh, ja, vooral die overwinning is natuurlijk uh, voor ons heel belangrijk. En uh, nou goed, uh, voor de hele wedstrijd denk ik ook wel terecht. Het spel was niet best aan beide kanten. Nee, nee, nee. zeker van ons de eerste helft niet. Zeker de eerste twintig minuten niet, waren we gewoon slecht. Hoe komt dat? Ja, dat is zo moeilijk, uh, moeilijk aan te geven. Ik vond dat wij niet, uh, niet goed uh, eigenlijk het probleem wat we vorige week tegen Feyenoord ook hadden niet goed doordekten. Nou, daar liep we eigenlijk een beetje achter het feit aan. Tweede bal ook niet voor ons. En weinig diepte. Ik denk dat na die 20 minuten kwam er iets meer diepte in het spel. Daardoor krijg je iets meer rust. Dus dat ging wel beter. Maar ik denk dat we de tweede helft eigenlijk echt wel wat beter hebben gespeeld. Hoe was het voor jou terug op vertrouwde grond hier? Ja, we eindelijk weer terug. Dus dat is natuurlijk altijd weer leuk. zeker na zeven maanden niet gespeeld hebben. En, en dan nu weer lekker voetballen. Ik heb natuurlijk wel al twee keer ingevallen. daarna Haag en AZ hier thuis. En dan, en dan nu eindelijk weer in de basis. Dus dat is wel lekker. Ja, en dan scoren. De belangrijke goal, de beslissing eigenlijk. Ja goed, uh, uiteindelijk natuurlijk nog de 3-1. Uh, maar het was inderdaad een belangrijke. Ik dacht op dat moment, uh, we waren wel ietsje beter. Maar het is niet dat ik nou op dat moment het gevoel had uh, dat wij meer sneller die goal zouden maken dan Groningen. Dus dan moet je toch altijd even afwachten wat er gaat gebeuren. Maar gelukkig maakten wij hem en uh, uiteindelijk maak je ook nog 3-1. Hoe is jouw situatie nu precies hier in Utrecht? Wat is er afgesproken met het oog op de toekomst? Want er gaan nu natuurlijk alweer wat geluiden op van Van der Gun moet ook volgend seizoen hier spelen. Nou, er zit een optie in mijn contract die Utrecht kan lichten. Dus uh, ik wacht af zelf wil graag? Ja, tuurlijk wil ik graag. Dus, uh, nou ja, tuurlijk, ik wil gewoon lekker voetballen. En uh, dat had ik al vanaf, uh, vanaf de zomer gewild. En uh, blij dat ik hier ben. Dus ik hoop dat ik uh, volgend jaar weer hier ben. Heel goed weekend hè, voor jullie, want VVV verliest. Uh, vanmiddag verliest ADO Den Haag ook. Ja, klopt. Ja, we hebben een belangrijke stap kunnen maken. Ja, en nu is het aan onze zaak om, om die lijn door te trekken. We krijgen nog een aantal uh, wedstrijden waarin ik uh, vind dat we gewoon de punten kunnen, kunnen pakken. En dan kunnen we misschien wel weer de andere kant op kijken. Cedric van der Gun zei dat van FC Utrecht. We gaan er even uit voor het uitgebreide nieuws van vijf uur. Zijn daarna bij u terug. Tussenstand bij AZ en AC. 27 minuten op de klok. 0-0. En Op één. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen? Derde Oxel.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 Of bel 0800 0500. Niets is onmogelijk met Monta Parket van bruinzeel. bruinzeelparketnl slash Monta. Dit is Radio 1.